Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De carrière van verkenner Gom van Strien is een hele korte. De PVV'er werd vrijdag aangesteld om te kijken... welke partijen met elkaar willen praten over een nieuw kabinet. Vandaag zou die echt beginnen, maar hij stapt op... na een artikel in NRC over fraude... Je hoort verslaggever Wilco Boom. Volgens de krant gaat dit om een fraudezaak bij een dochterbedrijf... van de Universiteit Utrecht en het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En dat bedrijf heeft in maart aangifte gedaan van wat wordt genoemd onregelmatigheden. Daar zouden drie medewerkers bij betrokken zijn. En een van die drie zou dan van Strien zijn. Hij zei eerder dat hij volgens hemzelf niks fout heeft gedaan. Maar stapt nu toch op, omdat de onrust niet zou passen bij zijn functie als verkenner. Israël en Hamas gaan de gevechtspauze in de Gazastrook mogelijk verlengen. Beide partijen hebben gezegd dat ze daarvoor openstaan. De bedoeling is dan dat er weer gevangenen en gijzelaars geruild kunnen worden... en dat er humanitaire hulp naar Gaza kan... Maar het betekent niet dat het eind van de oorlog nu in zicht is, zegt correspondent Nasra Habib-Allah. Want Netanjahu die zei er ook meteen bij dat zodra die pauze voorbij is, dat hij weer vol de aanval op Gaza in wil zetten. Dus een verlenging van de gevechtspauze ligt zeker op tafel, maar ja, richting een langdurig staakt het vuren eh, lijkt het dus zeker niet te gaan. En eindgoed al goed voor Marcel uit Maarsen. Hij liet vorige week zijn papegaai Coco een rondje vliegen. Maar het dier kwam niet meer terug. Marcel zat daarna dagenlang buiten met zijn andere papegaai. In de hoop dat Coco terug zou komen. Hoe gaat het hier? Uh, allemaal niet zo lekker. We zien haar ook wel. Ze zijn er gefrustreerd. En uh, ja, dat zijn we eigenlijk allemaal wel. Koud en meisje. Er zit grote shake hier zo. Je moet er eigenlijk niet aan denken dat hij uh, niet meer terugkomt. Nee. Nee, maar dat is nu dus wel gebeurd. Een Duitser zei dat hij coco had gekocht op een vogelmarkt in België. Op een parkeerplaats in Duitsland haalde hij de vogel uit zijn auto... en gaf hem terug aan Marcel. Hij incasseerde wel even het tipgeld van 4000 euro dat beloofd was.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 Je staat daardoor ook nog vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Muiden en Diemen. Daar heb je zo'n drie kwartier vertraging. En voor Muidenberg heb je nog eens een half uur tijdverlies. Dus op die A1 moet je nog heel veel geduld hebben. Op de A2 staat ook nog file richting Amsterdam... Wat verder opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog 20 minuten oponthoud. En het verkeer moet op de A9 nog een kwartier geduld hebben... van Diemen naar Alkmaar tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. Wij wachten op verbinding met Goedemorgen Zandvoort. En geen idee of dat uh, gaat lukken of misschien... Oh ja, we maar wel. uh, wellicht uh, horen de luisteraars wat, dat denk ik misschien wel. Anders kan ik alvast zeggen wat wij uh, uh, in Goedemorgen Zandvoort gaan doen. Dat kan natuurlijk ook. Iedereen van harte welkom uh, in, uh, bij, uh, bij ons programma. Uh, we hebben een heel druk programma. Uh, wat gaan we in het eerste uur doen? Dat is uh, uh, raadslid Marco Dehn. Die zit al bij me. Hij is uitverkoren tot uh, een van de 150 uh, Tweede Kamerleden. Uh, voor de PVV. Dit keer. En, of dit keer. Nee, vorige keer ook niet. Maar, uh, we gaan praten met de winnaar van de ondernemersprijs. Uh, Filoxenia. Kostas Bompatias. Uh, Karin Veer. Uh, Live. Uh, Rainbow Radio. De, uh, van Jelmer Koper. Gaat praten over de top 54. Er is morgen een uh, grote klef van de Classic Concerts. Het Heemsteed Philharmonisch Orkest praten we over met Willem Stroman. En in het tweede uur hebben we het over de Speelgoedvijver, de Sinterklaasactie. Uh, we gaan nog uh, praten met de genomineerde van de ondernemerslaars Rozan Markt. Uh, Welmoed van der Hof van Bibliotheek Zuid-Kenneland is hier. En we sluiten af met Gorgen uh, uh, Martinez Galan die uh, gaat praten over het optreden van Trio Galantes. ...in de krocht. Nou, dat is dus een druk programma. Uh, we kunnen beginnen even met muziek. En dat is een, uh, een nummer... ...dat iedereen wel kent. Ik zou best nog wel een kiertje... ...net als vroeger... ...in Moerwerk willen wonen... Na het eten een partijtje voetbal in de alles dus langs de lijn En in december met de hele buurt op jacht Om kerstbomen te rasen Op aljaarsavond fikjes token Voor vooral die autobanden rookten van Ik zou best nog wel een keertje met die alweer Naar ADO willen kijken in het zadelpark, de lange zee, de warme wacht, support als om je heen. Lekker kankeren op de jo van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel dan sta vast overrijd, oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Danny. De schilders weg. Ik kan mijn poten en een plan, oh, oud oh den Haag! Ik zou met niemand willen rallie. Meteen gaat helling, als ik geen hagen nee zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje. Ach, wat leg ik toch te droom Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch vuile vlucht. Dat nieuwe Babylon, moest dat dan is, dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen? Zo komt die oude waan op de Vervelberg, dus net vanuit weer terugheen. Uh, o, Den Haag, mooie stad achter de Danny. De schilderswerk. M'n poten en het plef, O, oh, O, oh, Den Haag Ik zal met niemand willen rullien Meteen gaan hully Als ik geen haar genees zal zijn. Meteen gaan hully Als ik geen haar zal zijn. Meteen gaan hully. Als ik geen nees, zal zijn. Den Haag van uh, Harry Jekkers. Uh, en we draaien het natuurlijk niet voor niets. Want we hebben afgelopen woensdag uh, de, uh, de Tweede Kamerverkiezingen gehad. En uh, er is een stand voor te verkozen in de Tweede Kamer. Dat is Marco Deen. Hij zit hier tegenover me. Marco, gefeliciteerd. Ja, dankjewel Hans. Goedemorgen. Uh, je, je, goedemorgen. je stond als 22ste op de lijst van de PVV. Nou ja, er zijn 37 zetels vergeven aan de PVV. Maar als ik jou nou vraag. Uh, drie maanden geleden had je ooit verwacht dat jij in de Tweede Kamer zou komen te zitten. Nee, nee. Goede vraag natuurlijk. Uh, nee, absoluut niet. Nee, want drie toen maanden stonden, geleden was ik er echt niet mee bezig. Toen stond de PVV op 7, 16, 17, 17, ja. zoiets. Ja, en uh, toen werd ik gebeld vanuit Den Haag van, god, we gaan de lijst samenstellen. En we dachten aan plek 22. Toen dacht ik, nou, we, uh, prima, dat, uh, dat kan <laughs> allemaal niet zoveel kwaad. Nee. Dan, kan ik, dan kan ik hier lekker aan de slag blijven en, ja. en geen probleem. Maar ja, ja dat het dat, dat, dat, zo'n uh, eclatante overwinning werd, ja. dat heeft natuurlijk niemand voorzien. Alhoewel, de laatste weken voor de verkiezingen proefde je in de opeens. samenleving wel een verandering. Hè? Ja, ja, ja, inderdaad. Dat, uh, dat heb je wel gezien. En ook uh, dat die laatste peilingen natuurlijk echt wel wat beter waren, ja. richting de 6, 7 Niet, niet beter, maar ja, dat, dat was gelijk ja. eigenlijk met groenlinks uh, ja. Partij van de Arbeid en, uh, en NSC van uh, onzicht. Ja. Maar dat jullie zoveel groter zouden worden, dat had natuurlijk helemaal niemand verwacht. Nee, dat had ook niemand verwacht. Ook niemand bij ons intern, hoor. Jij was bij die bijeenkomst, hè, in uh, Scheveningen. Ik had ernaar geschreven voor de ja, zoveel schroom, dat maar. was Scheveningen. Ja. Uh, kun je nog even zeggen hoe dat nou... Want er komt die kom, de, kom de eerste exit poll ja. om 9 uur ja. en iedereen staat uh, voor het scherm te kijken ja. en toen... Ja, je, weet je, je stroomt tussen 8 en 9 stromen Alle belanghebbenden daarbinnen die uitgenodigd zijn. Alle mensen op de lijst en, uh, en andere uh, ras PVV'ers. En ja, dan voel je die spanning al een beetje ja. gaan, gaan stijgen. Zo richting 10 voor 9, kwart voor 9. Ja, en dan uh, zagen we als eerste dat er gezegd werd... nou, uh, de grootste is uh, op dit moment de PVV. Nou, toen ja. werd, kwam er al een soort geroezemoes. En toen die 35 ja. 35, ja, dat was echt een explosie van emoties. Ja, dat, dat was, kon, dat was echt ik ongelooflijk. Kan ik me ja. Ja, ja, dat had echt niemand verwacht. Dit was ja. een, een, een donderslag. Ja. Ja. Nou ja, dan krijg je een, een, een, uh, hoe je dit, een hele een drukke dag. Hè? Want je bent uh, donderdag direct naar de Tweede Kamer uh, geweest. Ja. Om uh, het eigenlijk een beetje te vieren hè, met Geert Wilders. Uh -huh. En uh, daarna uh, was even nu. zaterdag en vrijdag ben je nog geweest. Ja. Uh, ben je al, al meer duidelijk uh, geworden over uh, wat, wat, wat je allemaal gaat doen? Nee hoor, helemaal niet. Want nee. uh, dat zijn meer wat formaliteiten die je moet zoals uh, toegangspassen. Uh, en, ja, uh, ja. ja uh, wat, wat, wat zaken als uh, regels en procedures. Ja. Meer op dat vlak uh, waar alles te vinden is. Want het is allemaal voor, voor de grootste gedeelte van de mensen is het natuurlijk nieuw. Hè? Niet ja, alleen bij zeker. ons, maar ook bij andere ja. partijen zijn er een hoop nieuwe, nieuwe Kamerleden, zag ik. Ik dus, heb er zelf een jaar rond maar het kijk, is een enorm. Uh, tenminste, nou, dat was in het oude gebouw. Ja. He? Jullie zitten nu in een iets nieuw gebouw. Maar nou. uh, dat, dat, dat was een labyrinth. Dat was ja. heel moeilijk om daar... Nou, dat, zo voelt het voor mij ook nu ja. aan, hoor, Hans. Stellen, ja. En dan ja. zitten wij als PVV natuurlijk ook nog in een behoorlijk uh, beveiligde vleugel. Ja. Ja. Dus uh, dat ja. maakt het toch wat iets complexer. Maar ja. nee, je wordt daar zo fantastisch uh, opgevangen ja. en alles uitgelegd en geïnstrueerd. Uh -huh. en een hele rollercoaster aan ervaringen de ja. afgelopen ja. Ja. dagen. Uh, voordat we over uh, eventueel de consequenties voor jouw raadlidmaatschap in Zandvoort gaan uh, praten... Uh, wil ik toch nog even vragen... Uh, de, de, de, de, er zijn ook een hoop negatieve reacties gekomen op de enorme uh, explosie van de zetelwinst van uh, PVV met uh, uh, meerdere lagen van, van hè? Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is, dat is een uiting van iets. Ik weet het niet. Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Mensen is... maken zich Sommige mensen maken zich zorgen. Ja, daar leg ik mijn focus echt totaal niet op. Ik weet dat er een hele hoop mensen nu uit de zorgen gaan komen. Dat is veel hmm. belangrijker. Ja. Ja. Ja. Maar ze hoeven zich geen... Uh... Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat slaat toch nergens op. Nee, want ze denken van nou, we worden het land uitgezet. Ja. Of, uh... Maar dat is uh... <laughs> een beetje bouwmakerij ja, lijkt het wel. Nee. Van, uh... Het is een bepaalde tendens die vanuit een bepaalde hoek komt. En dat zal je altijd houden bij, uh... ja, bij slechte verliezers, uh, ja. komt dat het eerst naar boven. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou laten we, laten we het daarop houden. Ja. Uh, jij bent raadslid, op dit moment nog steeds, hè, voor de PVV, uh, twee zetels in de Zandvoortse Raad. 19 december is een uh, uh, raadsvergadering. Ben jij er nog bij? Nou, of neem je dan afscheid? <laughs> ja, dat zijn dingen. Daar, daar, daar, daar kan en wil ik eigenlijk niet al te veel op vooruit lopen, Hans. Nee. Uh, want uh, ik, ik weet het gewoon simpelweg uh, niet. Kijk, mijn betrokkenheid bij Zandvoort is en dat zal is en blijft enorm. Dat laat ik dat wel uh, zeggen. Ik wil ook even, als je dat goed vindt, van de, op deze plek toch even gebruik maken van het feit dat ik zag dat bijna 31% van de Zandvoortse ja. kiesgerechtigden op de PVV heeft gestemd. En ja. die wil ik echt het liefst allemaal de hand schudden. Dat zal niet lukken. Maar ik dat zijn er 3248. Dat te, zijn een nou, hoop handen hoor. Exact. Ja. Dat zijn er een hoop. Maar om, om uh, aan te geven hoe groot mijn uh, mm -hmm. waardering en dank daarvoor is. Want zonder hen uh, had dit ook niet uh, allemaal zoveel teweeg gebracht. En dat vind ik toch wel belangrijk. Ja, ik heb nog geprobeerd te, te achterhalen hoeveel voorkeurstemmen jij nu dat hebt gehad. Nog, maar dat uh, is een nieuw weekend. Een Misschien, een nieuw bekend. Hè? Misschien maandag. Maar ja. het zullen er toch een heleboel geweest zijn. Nou, ik uh, hoop het wel. Ik ga er ja. ook vanuit. Ja, ja. zeker. Als ja. ik tenminste allemaal ja. zo hoor. Ik uh, kon de laatste weken niet echt makkelijk meer richting Albert Heijn of de markt... ...zonder dat ik daar twee uur vooruit moest trekken. Ja, ja, ja, en dat, ja. dat is prachtig. Dat, uh -huh. uh, dat doet je werkelijk goed. Ja, ja, ja kan heel me voorstellen. Ja, ja. uh, als jij stopt, hoe gaat het dan verder met de PVV-fractie? Oh ja. god, het, zoals het altijd verder gaat hè, bij fracties. Dan gaat er iemand uit en dan is ja. er een lijst... ...en dan uh, word je opgevolgd. Uh, ja. Niemand is onmisbaar. Dat of is Jan de van der dan, Hoeven die dan... Volgens mij staat er iemand anders nog op plek 3. Die gaan we eerst eens vragen en dan heb je plek 4 en plek 5 en plek 6. Okay. we zullen het zien. Ja, jullie hadden meerdere uh, ja. kandidaten, ja. hebben we? Volgens mij een lijst met zeven personen. Oh, okay. dus dat komt niet. Oh, Oké, okay. ja. ja, ja, ja. Want ja. Jan van, van der Hoever is duo-commissielist ja. ja. dus ja. Uh, het is uh, niet zo dat is... hij dan. Uh... Nou, niet, niet automatisch, want je gaat eerst kijken naar de echte rechtmatige opvolger. Dat zo werkt dat officieel ja. volgens de kieswet. En uh, dat zal plek 3 zijn, en daar uh -huh. staat de heer Van der Linden. Ja. En uh, op plek 4 uit mijn hoofd staat uh, de heer van de oever. Joh, uh, ja, ja, ja, uitstekende invulling genoeg ja, in ieder geval. Ja, okay, dus daar prima. maak ik me geen ja, zorgen ja. van. Nee. Wat zou je, stel je voor dat je moet stoppen. Wat zou je het meeste missen aan de zoverse politiek? Ja, alles. want Ik, vo, ik, vo, ik, ja, ik voel me daar echt als een vis. Ik voel me daar in het water. Ik vind het heerlijk. En ik uh, moet ook eerlijk zeggen... de laatste tijd ging het wel een beetje de kant op... dat je een soort van lokale ombudsman aan het worden ja, bent. Want ja. je bent echt op microniveau bezig. Maar dat vind ik dan ook weer heel erg leuk. Mm -hmm. Dus dat zal voor mij dan uh, echt een aderlating worden. Worden. Dus ik wil er ook niet te veel afstand van nemen. Nee, dus, nee, zoals ik er nu nee, naar nee. kijk, uh, wil ik dat zeker niet. Nee. je blijft een stomp wonen, neem ik ja, aan. Absoluut. Want de uh, uh, ja, openbaar verbinding met Den Haag is natuurlijk geweldig. Die, die, uh, die is uitstekend, heb ik de afgelopen dagen gemerkt. Dus ja, uh, dat ja. is het probleem niet, ja. nee. nee. Um, uh, als jij uh, gaat beginnen daar. Heb jij bepaalde uh, onderwerpen waar je uh, je op wil richten in Den Haag? Of? Nog niet. Uh, er zijn natuurlijk diverse commissies. Uh, ja. Meer, uh, meer uh, dan hier in de uh, ja, gemeenteraad tuurlijk, ja. of in ja. de provincie. Nee, en, daar moet ik allemaal, en daar moet iedereen nog goed naar gaan ja. kijken hoor. Kijk, de, de prioriteit ligt nu natuurlijk heel ergens anders. Maar we zullen ongetwijfeld binnenkort daar uh, intern allemaal invulling aan gaan geven. Ja. ja, ongetwijfeld. Het is natuurlijk heel wat anders dan uh, bijvoorbeeld het, ne het Nederlandse buitenland Beleid, dat is heel wat anders dan uh, ja. hier praten over vergroening, uh, ja. uh, noem hoor. Ja, precies. Nee, of over de riool uh, vernieuwing, ja, of over dat de, bedoel de ik, de problemen ja, die op het strand zijn, of ja, ja, ja heel ander lef van, natuurlijk. Maar je zal waarschijnlijk een paar aandachtspunten krijgen en, en daar ga je dan meer in verdiepen. Dat uh, verwacht uh, ik, dat... ja, want zo werkt het eigenlijk al jaren. Ja, zo werkt het ja, al jaren. En, ja, en, ja. Uh, uh, ja, en dan is het natuurlijk ook zo, hoe, hoe groter de fractie, ja. nou, hoe meer er lekker te verdelen valt. Ja, dus, ja. er zijn ook mensen die verwachten dat er in, uh, in, in, in, in, in, in een 37 kop PVV-fractie ja, heel snel ruzie zal uitbreken. Hoe zie jij dat? Ja, dat zie je nee. totaal geen aanleiding. Toe. Nee, nee, nee. Uh, kennen, kennen al die mensen elkaar of ik, niet? Ja, de meeste wel. Ja. Ja. Ik, ik ken eigenlijk bijna iedereen wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, van eerdere bijeenkomsten of uh, andere, anderzijds. Je hebt natuurlijk toch altijd contact met ja. andere fracties, gemeenteraden, provincies. Nee hoor, dat is, uh, uh. het lijkt wel een partij. Dat, ja. dat gaat toch ja. Nou, een partij met één lid. Hè? Ja, ja. Maar het uh, werkt vaak beter dan een partij met meerdere leden. Kan mm, je misschien, ja, dat ja. zou kunnen. Uh. Ja. Oké, okay, uh, laatste vraag. Uh, hoeveel reacties heb jij gekregen? Want je ja. telefoon is ontploffers? Ja, ja, klopt. Uh, dan kijk je even niet en dan heb je weer 160 whatsappjes ofzo. Dus je gaat een dus, grotere ik, telefoon aanschaffen of niet? <laughs> ja, met meer <laughs> opslagcapaciteit. Met meer opslag, ja. Nee, en ik hecht er toch waarde aan om, het, al is maar kort, toch even een antwoord tussen. dat doe ik ook. Ja. En uh, ja, dat is hetzelfde uh, hè, uh, richting Zandvoort. Want we hebben toch ook nog een paar belangrijke ja, punten op hier, de agenda absoluut. staan die, uh, ja. die al lopen. En als je het goed vindt, wil ik daar toch nog wel even op inhaken. Want ik zag onder andere ook dat de afsluiting Haltestraat nog op ja. de agenda Klopt. komt. En, uh, met een paal, hè? omhoog? Ja, daar wordt geld gevraagd uh, om dat te realiseren. Ja. Maar ik denk dat we daar een stapje te, te, te snel gaan, mm -hmm. want uh, die realisatie is prima, maar dan moet je wel eerst consensus hebben. En er is een onderzoek geweest waar we naar gevraagd hebben, mm -hmm. dat heb ik nog niet gezien. Okay. Um, ik heb zelf een klein onderzoek verricht in de Halterstraat. Ik heb nog niet iedereen gehad, maar dat krijg je toch een hoop wisselende geluiden. Huh. En dat zou, is wel een item wat ik nog op een goede manier zou willen afsluiten oh ja. voor Zandvoort uh, ja. persoonlijk. Huh. Maar ook uh, heb ik gehoord dat andere partijen daar wellicht ook nog wat kritisch op zijn om ja, nu ja, al een budget beschikbaar te stellen ja, ja. terwijl ja. eigenlijk het besluit nog genomen is. Nou ja, goed, wordt. er komt nog een commissievergadering ja, daarom. En Dus daar wil ik eigenlijk uh, graag bij zijn. Dus dat begrijp ik, uh, uh, als je ja. werk dan het gaat toelaten. Uh, ja, nou ja. ja. Je wordt 6 uh, december wordt je geïnstalleerd, klopt ja. hè? Ja. En dan ben je officieel Tweede Kamerlid. Uh, dat klopt. Ja. Ja. Moet je nog steeds in je arm knijpen? Om het nee, te, nee hoor, nee, het, uh, het landt nu allemaal wel een beetje. Oh, okay, natuurlijk. Ja. We zijn weer terug in de realiteit. Hè? Dat was ja, één, nee, is één, waar, één nachtje ja. en één ochtendje. Ja, en dan ja, ja, uh, moet ja, je ja. er toch staan. Want ja. Uh, ja, we moeten knallen met z'n allen. Absoluut. Nou ja, 3248, wat ik al zei, stemmen voor de PVV hier in ja. Zandvoort Dat is ongelooflijk veel. Ja, ongekend. En, uh, nou ja, goed. Die zullen jou allemaal blijven volgen, neem ik aan. Hè, ik in, hoop in het. En ik zal ook mijn best doen beste te blijven. Ja, en ik kan je alleen maar enorm veel succes wensen. En, uh, nou, dat is, uh, ja, we gaan je absoluut hoor. volgen. En uh, ja. we zien je natuurlijk in Zandvoort ook nog wel. Hè? Dat ja, is hoor. duidelijk. Ja, zeker als, als weten. Als het niet dat bij Café uh, Bluis is dan wel in ja, Albert Heijn en, of en, zo. Al, Overal. <laughs> ja, dat, uh, dat maakt niet uit. Okay. Ik uh, ben en blijf voor Zandvoort actief. Hartstikke en goed. wonen, dus uh, ja. graag zelfs. Nee, dankjewel. Ja. Nou, jij bedankt voor je komst. Ik vond het heel leuk dat je hier even was. En uh, nogmaals gefeliciteerd. En veel succes in Den Haag. Oké, okay, we gaan het zien draaien. Lemon drops away above the chimney tops That's where Judy Garland, Summer Over the Rainbow. De Rainbow, uh, want we gaan praten over Rainbow Radio met uh, Jelme Koper. Je kunt er waarschijnlijk van uh, als politiek verslaggever van de Zalverse Krant onder andere. Ook presentator en uh, technicus hier bij ons programma. Ja. Dus we kennen elkaar goed. Uh, uh, uh, net was uh, uh, PVV'er Marco Deen hier. Ja. Uh, hoe heb jij tegen de verkiezingen aangekeken? Uh, ja, goedemorgen Hans. Leuk goedemorgen, om te zijn. Goedemorgen, ja. Uh, <coughs> Ja, de verkiezingsuitslag. Uh, het is in ieder geval historisch, kunnen we het wel noemen. Het ja. is voor het eerst in de geschiedenis dat een uh, uh, niet-liberale, niet-sociaal-democratische en uh, niet-christelijke partij de grootste is. Uh -huh. Want het is altijd het CDA, de PvdA ja. of de VVD ja. geweest die uh, de, de grote winst nu behaalde. Nu al, ja, ja. Uh, en het is ook voor het eerst dat de VVD verliest. Dus uh -huh. het is, zijn sowieso historische verkiezingen, denk ik. Uh, ja en kort over de PVV persoonlijk maak ik me wel zorgen, maar ja als dit is wat Nederland wil, dan uh, hebben we het daarmee te doen. Denk ja denk ja, ja De hele LABTI gemeenschap uh, waar je ook uh, onderdeel van bent, die maakt zich ook zorgen. Uh, ja, Sorry. ik hoor wel meerdere geluiden ja. van mensen inderdaad die uh, zich afvragen of de ambities nog wel worden behaald en of ja. iedereen nog wel een plek heeft. Ja, maar, uh, nou ja, goed, dat moeten ja. we afwachten uh, daar kunnen we nou weinig over zeggen ja. natuurlijk maar het is wel duidelijk hoe de PVV over, ja. daarover denkt. Oké, okay. uh, we gaan het hebben over Rainbow Radio, jullie hebben elke eerste vrijdag van de maand uh, jullie uitzendingen op uh, ja. op, sorry, op maandag ja. op ZFM Radio en uh, jullie hebben een top 54 uh, uh, willen jullie samenstellen uit wat was dat 100 nummers die wij ja nou ja inderdaad en het, uh, dat zijn alle nummers die we afgelopen jaar hebben gedraaid bij het programma mm -hmm. uh, dus uit, in totaal 11 uitzendingen. Hè. We tellen tot en met november. Dat zijn rond de 140 muzieknummers. Die, uh -huh. uh, die zijn afgespeeld. En mensen kunnen daar nu tot, uh, tot in december op stemmen. En dan stellen we een top 54 samen. Dat is misschien een beetje een raar getal. want Ja, ja top 54? 54? Uh, niet rond of, uh, of iets anders. Ja, dat komt eigenlijk uh, omdat het dit jaar 54 jaar geleden is dat de Stonewall Riots uh, plaatsvonden in New York. Dat was de eerste... Uh, ja, noemen we wel de iconische zichtbare protestactie om op te komen voor LBTI rechten. Ja. Want toen die tijd hè, en ook in Nederland werd je gewoon nog opgepakt als je mm -hmm. ja, uh, van hetzelfde geslacht uh, de liefde vertoonde. Ja. Uh, dat was toen plaats in een van de eerste gay bars daar in New York. Um, ja en van Rainbow Radio Zandvoort doen we dit sinds 2020. Dus toen begon het ooit met een top 51. Ja. En een uh, ja, leuke consequentie is natuurlijk dat we elk jaar en langer kunnen uitzenden en meer ja kunnen ja, Over 30 ja. jaar hebben jullie top 81 dan of zo. Ja, als we dan nog bestaan. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar goed, dat ja. is wel gekheid, maar, uh, Die top 54, die wordt dan uh, uitgezonden op 19 december, heb ik begrepen? Ja, zeker. En, uh, in een dus, speciaal programma, hè? Want... In, in een speciale, speciale uitzending, want we hebben inderdaad nog gewoon op uh, maandag 4 december onze reguliere ja. uh -huh. uh, uitzending. Uh, van 12 tot 2, uh, echt uh, rond de lunchtijd. En op dinsdag 19 december is dan van 5 tot tien uur s'avonds uh, de uitzending van de top 54. We ja. uh, gaan een unieke locatie uh, liet jullie ja, weten. Ja, klopt, zeker. En Kun je al uh, uh, een tip ja, van de sluier opbrengen? Die, die in, geef ja? ik uh, oh, okay, natuurlijk nee, graag nee, we, op deze plek. We hebben een primeur. We hebben een primeur. Uh, <laughs> daar ben ik zelf ook <laughs> erg van. Uh, nee, uh, altijd ook uh, bereidwillig om mee te werken aan Pride gerelateerde activiteiten. Dan gaan we het uh, uitzenden vanuit Café Anders in Zandvoort. Oh, wat leuk. Dat is wel uh, naar de deur. Dat is wel nou, dan, uh, dan hopen we je natuurlijk ook nog ja. te zien, want uh, om uh, wat meer ook mensen te trekken naar de uitzending, combineerden mm -hmm. we het met de regenboogborrel, die misschien voor de, nou sowieso voor de community ook wel wat meer bekend is uh -huh. uh, dat is een borrel die elke laatste yeah. donderdag van de maand plaatsvindt uh, nu zou dat dan eigenlijk 28 december zijn, maar ja dan zit iedereen uh, yeah. nog uh, vol de figuur, van ja. de kerst uh, dus dan hebben we het iets naar voren geschoven en op een dinsdagavond dus weer een reden voor een borrel, dat is nooit ja. erg het <laughs> uh, uh, ja. publiek is dus welkom en uh, uh, na tien uur zal ook niet uh, de muziek stilvallen, dus uh, er wordt ook nee, nog wat verzorgd na die tijd. Ja dat uh, hoor ik wel eens, dat het muziek niet stilvalt uh, <laughs> ja. goed, maar dat is uh, heel, heel wat anders uh, oké, okay, tot wanneer kunnen mensen stemmen en waar kunnen ze stemmen? Uh, ja, als, als mensen naar de Facebookpagina gaan die gewoon Rainbow Radio Zandvoort uh, heet dan kunnen ze het best uh, stemmen mensen die natuurlijk niet zo uh, digitaal uh, zo, ja, actief zijn of mm -hmm. op social media bekend zijn kunnen ook de krant van als het goed is, twee weken geleden oh, ja, bekijken ja, daar ja, staat ook ja. een stukje over in en meer informatie hoe ja. je daar dan terecht kan. Ja, ja. En het is echt wel een diverse lijst. Hè? Want we draaien niet alleen Nederlandse nummers of Engelse klassiekers. Mm -hmm. Maar door, de, door het jaar 1 proberen we ook Duits, Frans ja, ja, ja. Ik heb mezelf gezien die uh, lijst. Hongaars, uh, uh, hebben we erin zitten. Heel veel uh, Abba ook. Er zit er ook ja, Abba, ja, ja. dat, dat ja. kan natuurlijk niet ontbreken. Nou, nee, nee, nee, nee. nou, dit jaar zit hij er één keer in. Dus oh, dat keer, valt ons okay. al mee. Queen ja. komt ook maar één keer voor op zichzelf. Het is voor dus, allebei gekozen, dus we hebben ons aardig... Uh, oh, heel goed. Ja, Goed om te horen. Ja. We hebben ons aardig uh, ingehouden wat dat betreft. Uh, maar het is natuurlijk een... Uh, t, t, ja, dus een diverse muziekmix waar ja, mensen uit kunnen ik. kiezen. Ja. En wat nog leuk is om te vertellen is. Mocht je nou een nummer hebben uh, die je persoonlijk veel aangaat. Maar bijvoorbeeld niet bij de lijst staat. Of waar je sowieso iets meer bij wil uh, vertellen. Dan kun, dan kun je een je verzoeknummer nog... indienen, oh, wat goed. Wat goed. Uh, indienen. En dan je reden erbij geven. Eventueel telefoonnummer zodat we je kunnen opbellen tijdens de uitzending. Dat geeft toch altijd een uh, ja, wat diepere laag ja. aan, de, aan de show. Ja. Um, ja, we hebben altijd door het jaar heen natuurlijk een speciale songfestival uitzending. Dus ook van afgelopen jaar staan die nummers erin. Uh, veel muziek, uh, noem het maar op. Er is eigenlijk naast de gewone muziek ook best wel bijzondere nummers die ertussen staan maar het is een hele diverse lijst, er staan ja. hele goede nummers allemaal op, dus uh, nou ja, je kunt, hoeveel mag je eruit uh, zoeken uh, iedereen mag op uh, zijn tien uh, zijn haar, tien? Of, uh, okay. ja, ja. favoriete nummers oh, okay. stemmen uh, dus dat zijn aardig wat ja. dan heb je in ieder geval wat, uh, wat te kiezen wat te kiezen, ja, ja. Uh, nog leuk om te noemen tot slot, want ik weet dat ik een beperkte tijd heb, ja. maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben we op nummer 1 George Michael gehad met Faith en uh, bijvoorbeeld op nummer 2 Diana Ross, I'm ja. Coming Out uh -huh. uh, maar er zijn ook jaren geweest dat uh, Anita Meijer met uh, Why Tell Me Why uh, ja, heel ja. lang hoog ja. stond dus het is echt elk jaar spannend ook voor ons om te zien uh, wie er bovenaan eindigt dus, uh, nou hartstikke leuk, nou, iedereen kan het horen natuurlijk ja. op uh, 19 december via 106.9 en, ja, en wat ik laatste. nog wilde toevoegen uh, ik denk dat deze lijst heel belangrijk is uh, en sowieso een muzieklijst met een bepaalde reden uh, omdat muziek verbindt, zeker in deze yeah, tijd, yeah. Uh, waarin je toch verschillen ziet uitvergroot. We hebben een verkiezingsuitslag die denk ik niet mensen dichter bij elkaar brengt, maar alleen uit elkaar drijft, denk uh -huh. ik. Um, uh, muziek verbindt, het is het woord voor hen die niet meer spreken. Um, Zeker deze muziek. Ik haal daar heel veel kracht uit en ik hoop meer mensen met mij. Heel goed ja. gesproken, Jammer. Hartstikke bedankt. Heel veel succes met de voorbereidingen dankjewel. van het programma. En, uh, nou, we gaan uh, horen wat het uh, gaat opleveren. Ja, dankjewel. We gaan, uh, uh, dankjewel, en uh, Goed weekend nog. En we gaan een uh, muziekje draaien. Van Pin... te tonen van de Zorba, zorba's dance um, Pim, wie was eigenlijk de, de, de uitvoerder hier van de zorba's dance? Ja, Oké, okay, nou, ik ken ik alleen trio helemaal niet. Maar goed, uh, waarom uh, Grieks? Uh, we, staan, uh, we gaan uh, luisteren naar Kostas Bampasias. Hij is uh, de eigenaar van Philoxenia. En uh, misschien heeft iedereen het al gelezen in de krant. Dat uh, Philoxenia uh, winnaar is geworden van de ondernemersprijs. En uh, Carina, uh, jij, als het goed yeah. is, sta jij in de haltestraat bij uh, Kostas. Ja, Calimera. Ja, Calimera. Calimera. ja, Calispera, toch? Nee, wat is het dan Calimera? <laughs> ja, nee, ik, ik zit hier uh, al een tijdje. Ja. Schuil ook voor de hagel. Oké. Okay. En ik zit hier in Philoxenia samen met de hele familie bijna. de hele familie, wat leuk. Uh, ja, nee, ja, het is natuurlijk een echt familiebedrijf. Tuurlijk. Dus Kostas en Lian zitten hier. Wat leuk. Uh, de kinderen, Zoe en Jorges komen straks. En uh, ik heb hier tegenover me... de vader van Costas, papa Jorgos... Wat en leuk. moeder Theodorus... even ja, naar boven, denk ik. Ja. Maar... Uh, ja, Oss is in de keuken. Um, <laughs> Goedemorgen, Costas. Gefeliciteerd jullie allemaal... met deze prachtige prijs. Ik zie hier het beeld voor me staan... met ondernemer van het jaar 2023. Gastvrije ondernemer. Wat doet dit met jullie? Goedemorgen allemaal. Klimera. Nou... Dat past precies bij ons, omdat wij niks anders hier, hier in Zandvoort alle jaren aan die gastvrij hier bij iedereen geven. Nou zeker weten, de mensen die hier komen, want dat is natuurlijk ook uh, de, de naam, Philoxenia. Ik heb het opgezocht, maar wat betekent Philoxenia? Philoxenia betekent de warmte en de liefde bij mensen dat komt bij jou... Um, en heb je de avond um, in, in jouw hand achterlaten om leuk te maken. Dat heb je met ons te maken. Philoxenia betekent als heb je een hotel dat iemand gaat jou bezoeken en, en, een leuk avond te geven. Philoxenia is wat kan je goed geven bij iemand dat niet zo goed kent. En onze doel is altijd iemand dat nou, niet zo goed kent. Die moment dat gaat je weg van hier. Tenminste vriend zijn. Juist. Yes. Ja. Dat zit ook eigenlijk wel een beetje ingebakken in de Griekse cultuur. Hè? De gastvrijheid gaat eigenlijk heel ver. Ik heb erover gelezen. Ik denk van het is niet alleen uh, het welkom heten. Uh, er hoort nog veel meer bij. Bij gastvrijheid in Griekenland. Dat heb ik zo uh, geboren. Dat ik moet mijn beste doen voor de rest. En als maar de rest goed is. Dan ben ik ook gelukkig. Ja. En de klanten, die blijven maar terugkomen. Hè. Jullie hebben inmiddels een, een hele grote vaste vriendenkring, kan je wel zeggen. Want zo zeg je het van, als je hier weggaat, dan ben je als een vriend. Euh, als familie. Euh, er zijn mensen die komen uit het hele land. Die komen van uit, natuurlijk ook uit het buitenland, met name Duitsland. Die komen hier steeds terug om bij jullie te eten. Klopt, maar ik doe het niks anders als iedereen... Mijn vader heeft... Toen heeft de zak begonnen, zeg, nou, dit is ons huis. Ja, de deur is van ons huis. Nou, je krijgt elke dag gasten binnen. Wat doe je, wat doe je voor je gasten? Je doet het altijd de beste. Ja, ja sowieso. En uh, wat maakt het nou zo uniek, jullie keuken? Want uh, het is niet alleen de gastvrijheid, maar het eten is natuurlijk ook fantastisch lekker. Wat, wat maakt het zo anders? Klopt, dan kan je wel gastvrij zijn en uh, vriendelijk, maar buiten staat een woord restaurant. En dat betekent dat als je de eten niet lekker is... mag maakt niet uit hoe vriendelijk je bent. De mensen komt niet. Maar uh, gelukkig we hebben hier mijn vader en mijn moeder... alle jaren. En ik uh, heb echt de Griekse keuken... de traditionele Griekse keuken hier gebracht. En we hebben niks aangeraakt. We maken het gewoon net als in Griekenland. Dat was ook een groot risico, omdat... Nou, Soms, dat past, dat past niet altijd met, uh, met de smaak. Maar wij horen het heel graag dat uh, nou, wij eten net als Griekenland hier. En een stukje beter zelfs. Oh, een stukje beter zelf. Dus de mensen uit Griekenland moeten hier ook maar even komen eten. En uh, wat zijn nou de, natuurlijk de hoofdgerechten die je hier kan krijgen? Oh, we hebben van alles. We hebben viesgerechten, groenten, we hebben vlees natuurlijk. Nou, het meest bekend is allemaal van de gegrilde vlees. Dat mensen weten het. Maar wij proberen ook die overgerechten en de, de groenten laten weten. En op het moment dat gaat ze proberen, zeg, nou, die is lekker. En de volgende keer neemt ze iets anders. Ja. Nou, vaste klanten ook, komt er binnen en zegt, nou, nou, doe maar wat je lekker vindt. En dan maak je een lekker Griekse tafel van alles wat, van de kleine hapjes. Met een beetje ouzo en een lekker wijn... Ja, want jullie halen de wijn ook bij uh, speciaal uitgezochte wijnhandelaren of bij boeren, toch? Dat blijft een jacht voor ons. We zoeken altijd uh, een goede, goede Sato. familiebedrijf ook. En de prijs met de kwaliteit moet gewoon hoog zijn. Lage prijs en een grote kwaliteit van uh, van, van goede wijn. Uh, we hebben wel uh, de wijn van onze streek. Uh, van uh, Meteora en uh, we zijn blij mee dat ik hier kan uh, bij onze gasten geven. Ja. Want Meteora, dat is het gebied waar je vandaan komt. Uh, dat ligt ligt dat links boven Athene ja. en dan een beetje meer naar het westen. Klopt. Ja. Oké. Okay. En um, ik zie hier een heel mooi fotoalbum voor me. Want jullie nemen dus ook wel eens uh, vrienden mee die hier vaak komen op een prachtige reis. Ja, dat is begonnen als... Uh, nou, mensen. Ik, ik, ik praat altijd waar ik kom vandaan. En uh, dat is begonnen dat uh, die mensen... Nou, we gaan een keertje daar naartoe te kijken. Nou, nou dit is zoveel mensen opeens zeggen... Nou, we gaan met ze halen. En uh, sinds uh, 2017 is het begonnen. En elke jaar, we nemen vrienden mee. En we gaan een leuke reisje... Waar kom ik vandaan? Waar onze wijn komt vandaan, waar onze olie komt vandaan, feta. En heel veel mensen hebben gewoon Griekenland bezoek vroeger gedaan. Maar waar ik naartoe breng, zeg nou, wij hebben nooit zo een plekje gevonden. Zeker, we zitten nu in het vasteland, niet bij de kust. Wij nemen ook de kust mee bij de reis, maar je ziet gewoon plekjes dat normaal zie je niet ja. ja dat is wel heel uniek en als ze dan hier komen dan snappen ze ook waar hun eten vandaan komt natuurlijk ja. en jullie zijn een familiebedrijf uh, jullie zoon en dochter zitten hier ook in het bedrijf ja. wat zijn zo de taken van iedereen want wat doet iedereen is dat uh, echt heel erg goed verdeeld of uh, doet iedereen een beetje hetzelfde of is er specifiek iemand die echt in de keuken staat van de familie en uh, hoe, hoe zit dat dat is wel een teamwerk. Dat kan je nooit zeggen. Dit kan je niet alleen draaien. Mijn ouders staan in de keuken. En uh, Liana ook. Ik neem de uh, gedeelte van de service buiten. De kinderen helpen ons mee overal. En natuurlijk we hebben ook een goed personeel dat alle jaren met ons meegedaan. En we zijn heel dankbaar voor hun. Ja, ja nee, dat snap ik. En uh, nou, deze prachtige prijs die hier voor me staat. Uh, dat is natuurlijk een hele grote waardering... van de mensen die voor jullie gestemd hebben. Uh, jullie wonen nu al een hele tijd in Zandvoort. Voel je je hier nog helemaal op je plek... na zoveel zo jaren? Zeker weten. En uh, kan ik wel zeggen... dat was de reden dat ik heb de zak hier begonnen. Ik heb uh, Zandvoort toen, te, toen uh, ontmoet... en ik zei, hier wil ik mijn kinderen groeien. Het was niet echt een commerciële keuze, eerlijk zeggen. <laughs> maar van de dag één... We hebben zeg maar, een heel welkom uh, van de lokale mensen gekregen en sinds toen. Nou, we zijn één uh, geworden. Ja. Dus je vindt Zandvoort ook gastvrij, naar jullie toe? Zeker weten, zeker weten. Ja. En dan heb je de grote evenementen, zoals de Formule 1 bijvoorbeeld. Uh, merken jullie dan ook dat het echt helemaal, helemaal druk is dat de mensen zeker terugkomen rond die, da rond die dagen? Dat is wel een heel leuk sfeer... voor het hele dorp. Wij genieten ook mee. Uh, wat je hebt in te drukken... nou, die restaurant is dit... en uh, vol is vol. Uh, ja. Meer, meer kan je niks te doen. Ons doel is niet om... Uh, meerdere klanten te krijgen. Uh, als je vol bent... de capaciteit van de keuken... op een ja. moment gaat uh, stoppen. Ja. Maar alle mensen dat hier komt is voorbereiden om een leuke avond te krijgen. En wat ik merk... dat die mensen komen binnen en zeggen... Nou, Geef ons een leuke tafel, breng maar lekker eten, drinken en laat ons genieten. Dus heeft ze de hele dag in de circuit gezeten. Soms regen, soms uh, is, uh, niet, niet alleen met Formule 1, maar ook, uh, ja, ook andere, andere ja. dagen. En die vinden ze gewoon een leuke avond. Ja. En je ziet gewoon mensen dat komt van de andere kant van Nederland of van het buitenland. En die hebben ze de maanden van tevoren geboekt. Nou, we gaan eerst naar het circuit en dan komen we bij jullie eten. Nou, geweldig. En jullie hebben ook vaak optredens hier, hè? Hebben jullie binnenkort weer iets staan? Van een mooi optreden? Ja, we doen het één keer per maand in de wintertijd live de muziek. En we proberen een beetje de Griekse avond hier te creëren. Nog nu... niet met borden gegooid, toch? <laughs> dat doen wij niet meer. Nee, nee, nee. Ja, dat Was is wel cliché. Maar uh, dat is een beetje voorbij. Ja, een beetje duur ook om iedere keer je, je boord op de grond te gooien. Maar uh, ja, ik zag een hele mooie website van jullie ook. Dus daar heb ik natuurlijk even naar gekeken. Uh, dat jullie ook op een mooi filmpje van RTL zaten. Maar ook uh, de, de avonden die jullie organiseren. Nou, ik denk dat de mensen gewoon die hier nog nooit zijn geweest... Nou, die moeten toch maar eens even komen proeven. En vegetarisch is dat er ook, trouwens? Zeker, de Griekse keuken is wel bekend van uh, uh, vegetarisch gerechten. Nou, niet echt vegetarisch, maar wij doen het nu zonder vlees. En uh, die gaat heel goed. Wij We hebben wel een paar gerechten dat uh, de kant de mensen... Sowieso van de voorgerechtjes is bijna allemaal zonder vlees. Dus allemaal met groenten en deeg en dit. Mm. Uh, een uh, bekend gerecht is uh, de Spanakopita van mijn moeder. Dat is ook bekend ook in, uh, in Griekenland, dat de uh, tv de opnamen. Uh, we zijn voor de Griekse zeg maar, uh, media een goede ambassadeurs voor uh, de Griekse keuken in het buitenland. Boezieer. Ja, wauw. Niet voor niks ook toen een grote prijs gewonnen. Beste Griekse restaurant. Klopt, ja. klopt, klopt. Nou... Die is allemaal mooi, de prijs maar ja. ons doel op de einde is elke dag, elke gerechten moet goed gaan. Dat is ons doel. Ja. En de mensen een mooie avond bezorgen. Precies, precies. We ja. Ja. Ja. blijven ja. gewoon focussen op dit en de rest komt vanzelf. Ja, dat snap ik helemaal. En uh, jullie dochter Zoe, die uh, heeft net een dochter gekregen. Ja. Dus allemaal gefeliciteerd ook, want ja. dat is ja, uh, echt een heel mooi cadeau. Een, ja. uh, een dochtertje, Evie... Dus uh, de traditie kan voortgezet worden in, in ja. dit uh, familiebedrijf? Ja, we zijn allemaal uh, heel gelukkig. Maar we praten over vier generaties nu. Ja. Ja, <laughs> kijk nou, dat is fantastisch. Nou, heel veel uh, succes vandaag weer. Geniet ervan, van alle mooie gasten die jullie uh, binnen gaan krijgen op deze zaterdag. En uh, nou, dan gaan wij terug naar de studio. Dankjewel allemaal. Oké, okay, dankjewel je wel. Het Het was een heel leuk gesprek. Uh, heel erg leuk gesprek met Kostas. Doe hem de groeten. Uh, ja, hij is ook een hele goede. Ja, en uh, hij is Goed ook is een hele, hele goede motorrijder. Want wij uh, maken. Oh, goede motorrijder. En uh, we maken ieder zomer nog hele leuke tochtjes. Uh, oh, ook. kijk. Ja, dat is ook leuk. Hij heeft een hele mooie trial. Je gaat helemaal naar Griekenland, toch? Nee, niet naar Griekenland. Nee, gelukkig niet. Nee, dat is niet zo ver. Hè. Oh, jawel, zegt Kostas. Jawel. <laughs> Gaan we ook een keer doen. Hij ben toen wel een keer voorgesteld, ja. ja. Maar ja, dat kunnen we altijd oh, een keer doen. Oh, Hans hier met de motor door Giekelen, <laughs> ja. dat, dat staat. Dat ja, dat staat. Dat staat oh, okay. hij gaat het regelen. Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel, <laughs> Carina. En uh, nou, ja, we hebben ja, in, het, in de tweede uur nog een leuke bijdrage van je. Zeker, en, uh, ja. uh, uh, Hartstikke bedankt. En uh, we gaan nu een stukje muziek draaien. Goed. Ah, leuk. We Ja. Ja. Ja. La bongo cha cha cha, Parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più. Bongola, bongo la, bongo cha cha cha, è davvero così fantastica. Dimmelo. Sinceriteit, nelle noti a Rio che si fa, in testa ve lo mettere, capelli a pan di zucchero, con cuore sempre in fremito. Ai ai ai ai, chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze d'alto. Cha cha oh oh oh, bongola, bongo cha cha cha. Parla mi del Sud dimmelo con sincerità nelle a rio che si fa. danzano, le ore più non contano leuren, poi cia cha leuren, oh oh, oh Bongola, bongo leuren, bongo cha cha leuren, leuren, del leuren, leuren, dimmelo con leuren, leuren, leuren, leuren, Goed, dat was uh, Catharina Valente. En voor de oudere luisteraars onder ons, die zullen haar nog wel kennen, enorm populair in de jaren 50 en 60, een Italiaans-Duitse uh, zangeres ja. en uh, die was erg uh, bekend, ze leeft trouwens nog. Hè? Ze twee, leeft nog, ja, dat en, was mijn vraag even. 92 jaar 92. Ja, Kijk, ongelooflijk, ze zijn de beste ja, ja. mensen. Hè? Ja, dan ja. moeten wij naar maar zitten redden Willem, nee, ja. want tegenover me zit Willem Strooman. Willem Strooman, hij is van uh, Classic uh, ja. Concerts, ja. Ja. Uh, hartelijk welkom, hartelijk welkom. Uh, want uh, er komt een heel groot uh, evenement aan voor ja. jullie. Hè? ja. En, uh, Heel snel trouwens ook, dat ja, is morgen. Hè? Ja, ja, ja, zeker. En uh, als organist zit ik natuurlijk boordevol anekdotes. Ja. Ik zou ooit als jonge knul, zou ik een organist uit Haarlem, wiens naam ik niet mag noemen omdat het uh, Bernard Barteling was, <laughs> maar haha, ik zou hem mee, met hem meegaan om een orgelconcert te verzorgen in Zwolle in de kerk. Ja. Hij woont in Haarlem. Dus, en ja hoor, op het moment dat wij de auto daar voor de kerk van, Haar, van Zwolle parkeren en uitstappen, Zegt hij, waar is mijn tas? Oh jee. En die had hij thuis laten staan. Ja. En toen hebben wij ons... We hadden weinig tijd om voor te bereiden. En toen hebben we toch met z'n tweeën daar... een fantastisch concert. Ja. Stemzij, hij heeft gespeeld en ik heb hem geassisteerd... zonder zijn boek. De reden waarom ik dit vertel, ja. Toen ik vanochtend de deur uitging... had ik het gevoel dat ik ben een beetje bloot Maar ik had hele warme kleren aan. Maar toen ik hier kwam bij de studio... toen voelde ik het al. Wat ik had voorbereid om vandaag allemaal te vertellen... over het concert morgen heb ik gewoon thuis liggen. Oh jee, oh jee. Maar... Er zijn meesters in improvisatie. Absoluut. Dus ik improviseer vandaag over het programma. Uh, morgen als eerste moet ik vertellen. Het is dus in de Agatha-kerk. Agatha-kerk, ja. ja. we hebben veel concerten Katholique altijd Kerk. in de Dorpskerk. Ja. Eén keer per jaar. Dat is onze groot, grote productie. Ja. En die is morgen, 26 november, in de Agatha-kerk. Het begint wel als standaard bij ons ook weer om drie uur. Drie uur. En drie kwartier van tevoren, zo kwart over twee, gaat de kerkdeuren open. Uh -huh. Mensen die zeggen van het lijkt me wel wat, zou ik zeggen maak haast. We hebben nog een paar kaartjes. En die zijn dus aan de zaal verkrijgbaar. Dus okay. er zijn nog wat kaartjes, uh -huh. maar... Wees er serieus bij. Zorg ja, dat je op tijd bent. Het is wat duurder dan normaal. hè? Want het, het is, ja, uh... ja, grote productie. Maar ja, we hebben hier dan ook een, een compleet orkest. Er is een podium gehuurd. Het huren van de Agatha-kerk. Ja. Wat een ander bedrag is dan het huren van de Dorpskerk. Ja. Hoop ik dat ze dat van de dorpskerk niet horen en ze op een idee komen. <laughs> <laughs> maar dus, het is 25 euro entree. Oké. Okay. Maar, Don't zeg dan, voor die 25 euro entree krijg je dus wel een orkest, een orkest en een concert wat je niet meer vergeet. Je hoeft het niet uh, van ver te halen, geloof ik, want uh, ze komen uit Heemstede, dat klopt. Ze he? komen uit Heemstede, dus we hebben geen, geen bussen hoeven te huren, want ze komen nee. zelf. Ze hoeven ook niet in het Amstelhotel te overnachten, want ze komen gewoon nee. van huis. <lacht> ja. Dat geldt ook al hier. Maar dat is even wat we noemen, natuurlijk. <lacht> en uh, een dirigent, ja, dat is dus uh, Dick Verhoef. En uh, ja... Al tijdens zijn studietijd mocht hij in de tijd al, gewoon niemand minder dan Bernard Heitink en Valerie Simon Rattel, Edo de Waard, mocht hij vervangen als, als dirigent. Oké. Okay. Dus als student gaf hij al blijk van een gigantische muzikale inzicht, doorzettingsvermogen. En ook een ander woord, mannetjesputter, hè? Ja. Want als je voor een orkest staat, nou dan moet je heel erg zeker van je zaak zijn. Dat geloof ik. Want het orkest bestaat uit professionele leden, uit professionele ja. muzici. Dus als je tegen die leden gaat zeggen van, je moet het zus of zo spelen, zeggen ze gewoon, oh ja. Oh nou ja, dus het waarom uh, zeggen ze Om dat? Omdat zij gewijs Ja. Maar is dit, een, is dit een, een, een, een, geen amateur? Uh, de, de dirigent is absoluut gaan amateur. Nee. De, de... En het orkest zit, is semi Professioneel semi-amateur. Okay. Het zit er precies tussenin. Ja, want ze spelen waarschijnlijk ook in andere orkesten. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, wat ze dus ook heel vaak doen, en dat zal morgen waarschijnlijk ook zo zijn, dat. Uh, er een aantal professionele uh, spelers ja. meespelen. Uh -huh. Op belangrijke partijen waar het nodig is... als we te weinig violisten hebben... komen er een paar violen bij of wat dan ook. Ja, ja, Dat ja. is van tevoren ja. wel bekend. Okay. Dus het niveau is absoluut gegarandeerd. Ja. Geweldig goed niveau. En waarschijnlijk is de, de, de soliste Pauline Oostenrijk op hobo, is ja. waarschijnlijk ook uh, professioneel. Ja, die, die is zeker er. professioneel. Ja. Ja. Ja. Kun je iets over haar vertellen? Nou, zeker wel. Ja, Het is een droevig verhaal, maar dat zij dus in de trein zat op weg naar een concert. En uh, haar hobo's uh, uit de trein gestolen zijn. Echt ja, waar? Zollemeers, oh. ja. Ze kwam aan op het station en de tas die ze boven oh. haar hoofd had staan, was ineens... Ja, ik heb het zelf wel eens gehad dat ik beroofd ben in een trein. En je ja. voelt het niet, je merkt het niet. Ja. En op het moment dat je uitstapt, dan denk je... Nou, ben je ja. kwijt. Oh. En dat is haar overkomen. Bij heel groot toeval. Zij is daarna gaan speuren op het internet. Is ze dus die instrumenten na een paar jaar weer tegengekomen. Alleen ja, er is een paar jaar niet op gespeeld. En ze zijn beschadigd. Dus echt bruikbaar waren ze niet meer, maar zat ze wel terug. Ja. En ja, zij is een grote. Zij is dus 25 jaar. Heeft ze dus in Den Haag aan het uh, Philharmonisch Orkest gespeeld. En uh, ja, ze speelt de sterren uit de hemel. Ja. Ze speelt de sterren uit hemel. Ze speelt een stuk van Kaliboda. Kaliboda? Uh, die ken ik niet. Nooit van gehoord, Ja, ja die, dat is een uh, componist uit uh, een tijdgenoot uh, van uh, Dvorak, Tsjechoslowakije. Die uh -huh. komt uit Praag. Is hij opgegroeid? En uh, in de tijd was hij, in uh, de 19e eeuw, was hij dus een van de meest vooraanstaande muzici in Tsjechoslowakije. En dat hoor je wel eens vaker. Mensen die toen heel groot succes hadden, dat die later eigenlijk als naam vergeten zijn. Ja. Hij speelde aan, aan het Hof en hij speelde overal en hij was een, een waanzinnig geliefd muzikus. En hij heeft een aantal stukken gecomponeerd en uh, het hobo concert is ook natuurlijk als veel van die stukken ook weer gebaseerd op uh, volksliederen, melodieën van volksliederen. Hmm. En het eerste stuk is van Dvorak? Nou ja, Dvorak, mijn ja. Meinheim, dat zegt het al. Dat is een bekende, hè? Ja. ja, zeker. Ook dat gaat dus weer over uh, volksmuziek, ja. in feite. Ja. Op, uh, op muziek gezet instrumentaal, Maar het is wel gebaseerd op volksmuziek. Ja, ja, ja. Ja, en dan hebben we dus uh, pauze. Koffie en thee allemaal. Dat is allemaal lekker. Gratis? Of... Ja, gratis. Net als in de, in de... Ja, in ons, de andere kerk. Dat is ja. voor ons hè, allemaal. Ja, helemaal top. Maar dan hebben we dus na de pauze nog maar één stuk. En dat is ook Dvorak. Ja. Dat is zijn negende symfonie. En dat getal negen is toch wel... Er zijn meerdere componisten die tot hun negende... ...symfonie gekomen zijn. Mm -hmm. Beethoven. Maar ook... Uh, zijn dus, ...wat dat betreft zijn er meerdere mensen... ...die nooit verder gekomen dan negen... ...symfonieën. Niemand ook... in de dubbele cijfers? Nee, nooit. Nee? Oh. Kijk, wel Mozart hè? en Haydn. Die hebben 45 ja, ja. symfonieën. Oh, die... Maar die symfonieën zijn heel kleinschalig. Uh. En zijn eigenlijk instrumentale sonates voor piano. Ja, maar dan ja, ja, wel ja, ja. voor orkest. Uh. Maar heel korte, compacte, compacte stukken. Dus uh -huh. daar zijn er meerdere van. Okay. En dit is echt een heel romantisch stuk. En het heet natuurlijk Aus der Neuen World. Uh -huh. Ja, waar slaat het nou toch op? Maar ja. het blijkt dus dat dus die Dworzak... Uh, naar New York is geweest. Ja. En daar heeft hij jarenlang heeft hij muziek gedoseerd... Uh -huh. aan muziekopleidingen in, in New York. Ja, ja. Maar dat is dus 1892, 1893 in die jaren. En New York bestond al... en New York was al een flinke stad. Nog niet echt de wolkenkrabbers, misschien een paar. Mm -hmm. Maar het was wel de nieuwe wereld. Het beloofde dat Europa was oud en zo. En hij zei... Uh, er, is, er zijn negro spirituals en er is van alles in Amerika. Maar er is te weinig echte Amerikaanse klassieke muziek. En ik componeer hier deze symfonie. Geweldig, dat is dus ja. Amerikaanse muziek. Nou, de eerste noot die je hoort, is er niks Amerikaans bij. Het is Dvorak. <laughs> ja, ja, ja. En, en, en dat is het wonder van, uh, van componisten. Neem uh, Johann Sebastian Bach. Nou... Felix mendelssohn Bartholdy was een gigantisch bewonderaar van Bach. En die zei, ik ga een aantal stukken helemaal in de stijl van Bach componeren. Ja. En bij de tweede noot zeg je, dat is Mendelssohn. Igor Stravinsky hij heeft stukken gecomponeerd in de stijl van Bach. Ja, ja. En bij de eerste ja. noot zeg je, niks ja. Bach ja, hoor, Stravinsky. <laughs> dus Dvorak ook, je hoort meteen. Het is echt hoogromantische muziek Geweldig. uit Europa. Ja. Absoluut. Hey, uh, jullie hebben deze maand nog een concert, hè, geloof ik? Ja. Dat is... Ja. Uh, ik ken Dat het niet helemaal. Dat een barok ensemble. Oh, ja, kom ja, ja, ja, ja, ja. En die spelen dus echte, echte, vroeg en late barokmuziek. Ja. Uh, ik... Ik kan zo gauw niet een paar componisten even opzommen, maar ook dat het is, het is een concert in dat opzicht uniek voor wat wij ooit aan concerten hebben georganiseerd. Wij hebben ons nooit uh, als concertorganisator zo gericht uh -huh. op oude muziek, want het ja, ja, gaat ja, ja. over uh. oude muziek, dus ouder. Ja. Muziek eerder gecomponeerd dan Bach. Ja. Voorlopers van Bach. Oké, okay, dat is, dacht ik, 16 december uitmond. 16, 17 december. En misschien december. kunnen we in een van de uitzendingen nog daarover later. Ja, als je dat vraag, zou willen. Wil ik daar even wat ja? over okay, vertellen? Oké, nog, nog, nog één dingetje. Ik las uh, uh, iets heel leuks over jullie uh, project in de klas, zeg maar. Hè? Ja, muziek. Dat is in de is de enorm, uh, slaat enorm aan, hè? Ja, zeker, zeker. En uh, uh, veel ja. scholen gaan dat. Uh... Ja, we zijn met één school hier uh, begonnen. Mm -hmm. En daar uh, is inmiddels een tweede school bijgekomen. Hartstikke leuk. En, ja. <coughs>, al die scholen hebben ook altijd onderin contact met elkaar. Ja, de ja, leraren, duidelijk. lerares, ja. die weten van leuk. elkaar op school ja. wat er zo gebeurt. Nou, daar kunnen we ook nog wel eens een keer wat uh, langer over praten. Daar wil laten, ik graag he? een keertje okay, wat nou ja, Goed, uh, dan hebben we in ieder geval voor de toekomst ook nog uh, leuke dingen om over te we praten. We hebben nog een heleboel leuke dingen. Want ja. we hebben dus ook nog het jubileum van het uh, knipscheerorgel volgend jaar. Uh, ook dat nog. volgend jaar ja. 175 jaar bestaat. Zo, ja. En ik privé dus een aantal privé, maar... Ja, in het kader ja. van de Classic Concert Ik Concerten organiseren rond het Nou ja, in ieder geval genoeg uh, elementen om daar nog een ja. keer over door te praten. Helemaal goed. De muziek uh, is een bron van inspiratie. Ja, absoluut, voor ben ons. ik helemaal met je eens. Ja. Ja, kijk naar de klok, want we gaan uh, tegen het nieuws van uh, 11 uur zitten we bijna. En ik dacht, onze... ik weet niks te vertellen vandaag. Nou, nou daar tijd heet. Onze, Ja, Ik moet je <laughs> afkappen helaas. Onze technicus Pim uh, Groof, een uh, Goede, goede muziekuitzoeker, uh, die uh, heeft nog wat staan. En uh, we gaan eruit met, uh, met, uh, met, uh, met muziek.